maar één tunneltje, want de tweede tunnelbuis ging naar het binnenterrein. En, uh, en de andere tunnelbuis ging naar het paddock en daar moest je doorheen. En er stond er ook nog zo'n gebouwtje, wat uh, inmiddels weg is. En ja, dat was lang geleden, maar Arie was toen mijn eerste instructeur. En, en, en, en, en, en, en Arie was uh, de, de man die in die Indie 500 woonde toen ik voor het eerste groot live evenement ging doen. Uh, en ik heb zijn in die meegemaakt.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 En, uh, en uh, ja, toen zat ik daar en toen ging van alles niet door wat ik daar zou gaan doen. En uh, ja, Ari die had nog. Uh, Ari Junior die woonde in een appartement. En er, er was nog een slaapkamer over. En dan zijn we daar maar gaan wonen. Ja, maar het, uh, het Amerika-avontuur ja, je... is, uh, is een beetje mislukt. Ja, mislukt. Nee, het is niet mislukt. Kijk, wat ik zou had willen doen, dat, dat, is, dat is niet mm -hmm. gebeurd. Maar, maar ik kan niet zeggen dat het mislukt is. Nee. Want ik heb er ook weer heel veel contacten op gedaan. En, en, en, en, en, en mensen tegengekomen die ik ook al lang niet gezien had. Dus het is dus een mooie mix van nieuwe mensen en, en, en, en, en mensen die je, uh, die je al jaren kent. En, en uh, ik, ik had het niet willen missen. Nee, nou dus. Uh...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 En een, een, een anekdote die dan niet in het, uh, in het, uh, uh, in het boek staat is: dus we hadden hier op het circuit ooit een demonstratie uh, van het williams Formule 1-team. Die kwamen hier rijden met. Nou, toen hadden we de. toen waren er volgens mij net twee pitboxen, of nieuwe pitboxen klaar. En toen kwam uh, het williams Formule 1-team uh, rijden. En uh, de testrijder was uh, Jean-Christophe Bouillon, een Fransman. En om, uh, om half acht ochtends werd er ineens uh, geen telefoon werd eraan gebeld en uh, werd er aangebeld. En was het paniek. Want uh, Jean-Christophe was uh, zijn race schoenen vergeten. En uh, of hij de mijne even kon lenen. Ik zei, ja, maar ik heb wel alleen rode. Dus uh, als de foto's bekijkt van die dag, dan heeft hij ook alleen rode schoenen aan als enige. En ze waren van mij. Dus uh, <lacht> hè, en, ja, dat, dat, dat, dat zijn van die dingen, dat, dan moet ik dan weer lachen. Want zo'n team ja, gaat er niet naartoe. Alles is goed geregeld. En dan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 Ik heb het oude bos uit meegemaakt, wat een waanzinnige bocht was. Uh, het nieuwe bos uit heb ik meegemaakt, wat ook een waanzinnige bocht was. En dan hebben ze nu zo'n kombocht van gemaakt. En dan kan ik heel makkelijk zeggen: ja.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 Uh, hè, want dat is dan ook Nulbelingen, uh, mijn grote, uh, grote, grote weerzin tegenover uh, de, de huidige banen, is dat, dat je, dat je, hè, kijk naar Spaan Francochamp, daar hebben ze, ze zo'n uitloop dat, dat je bent eerst je.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 uh, uh, een uitloop hebt en je komt dan onder een, onder een andere hoek. Hey, kijk, een heel simpel voorbeeld. Als je uh, uh, op Imola in 1994 de muur aan de baan had gezet... had Senna niet, was Senna niet dood geweest. Mm -hmm. Ja, dat is een harde Zo... conclusie uiteindelijk. Hè? Zo, wat zei je? Dat is een harde conclusie. Ja, maar het is wel feit. Ja, ja, ja, het is wel feit. Allard, um, wat zijn de plannen voor vandaag? Nou, ik ga nu nog even uh, met uh, mensen uh, met, met, met wat kop wat, wat, wat koffie drinken. En dan ga ik lekker Formule 1 kijken. Ja, dat, is, uh, dat, dat gaat zo uh, beginnen, de kwalificatie. En, en, uh, en natuurlijk, uh, Jeroen is aan het race hè, in Bahrein. Dat moeten we ook volgen. Jeroen Bleekemolen. Ja, uh, je hebt het nog druk? Ja, het is een druk weekend. Veel ja. voor de buis zitten, dat is wel zelf over. <laughs> Ja, hartelijk uh, <allard laughs> bedankt voor uh, dit gesprek. Doe Erik Wijers de groeten je. en uh, we spreken elkaar later. Veel plezier. Dank je wel.